8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, goedenavond. De Radio 1 Sportzomer gaat verder met het nieuws en sports. Nou, wie wordt de tegenstander van Spanje in de EK-finale? Duitsland of Italië? Eerst het nieuws met Mark Visser, de nieuws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 De beurs op Wall Street daalde na de beslissing van het Hoge Rechtshof. Vooral de farmaceutische bedrijven verloren terrein. Grote kantoortoren van Rijkswaterstaat naast de A12 bij Utrecht... is vanmiddag ontruimd omdat werknemers trillingen voelden. Er waren 1500 mensen aan het werk in het kantoorpand, zegt Rijkswaterstaat. Dat werknemers de trillingen hadden waargenomen... was de toren binnen een half uur ontruimd. Het gebouw blijft voorlopig dicht totdat de oorzaak is achterhaald.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 Constitutionele Hof in Roemenië oordeelde gisteren dat de centrumrechtse president naar Brussel moet gaan. Maar de centrumlinkse Ponta benadrukt dat het parlement deze maand heeft besloten dat de premier naar Brussel moet. Volgens hem was de uitspraak van de rechtbank politiek gemotiveerd. Ponta en Bassescu zijn in een felle politieke strijd verwikkeld sinds de sociaal-democratische Ponta vorige maand premier werd. Krijgt u nog wat weer? Vanavond trekken vanuit het zuidwesten stevige onweersbuien over het land. Morgen wisselend bewolkt en kan in het oosten een enkele onweersbui voorkomen. Het wordt de graad of 22. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Bent u IT-er of computergebruiker en zoekt u boeken voor vak, opleiding of hobby? Computerboek heeft 8000 titels op voorraad. Computerboek.nl, compleet en snel.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 President Obama is opgelucht. Zijn zorgwet is goedgekeurd door het Hooggerechtshof. De gasten in de studio Renate Verhoofdstads en Mark van Hintem. Ze zijn hier voor de tweede halve finale op het EK. Duitsland tegen Italië. Maar we gaan eerst naar Londen. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Beder. Want er wordt nog steeds uh, volop getennist, mag ik aannemen, Mark Brasser. Goedenavond. Goedenavond Robert. Ja, er wordt uh, volop getennist. Stralende dag werkelijk op Wimbledon deze donderdag. Vanaf het allereerste bal uh, schijnt de zon en die is niet meer uh, weggegaan. Op het centerkoord wordt er getennist door uh, Rafael Nadal. Hij speelt tegen uh, Lucas Rosol uit uh, Tsjechië. Een jongen die dit jaar voor het eerst uh, in de top 100 uh, staat. Maar spelen waar uh, Nadal in de eerste set uh, heel veel moeite mee had. Want de set is uh, zojuist afgelopen. Het werd een tiebreak. In die tiebreak kansen voor uh, Rosol om die eerste set naar zich toe te trekken. Maar ja, dat deed hij niet. De eerste set gewonnen met 11-9 in de tiebreak door Rafael Nadal. Misschien nog wel even leuk om te vertellen. Nadal die vlak voor deze wedstrijd aan het inspelen was. Met een Nederlandse junior, Max de Vrome. Ik weet niet hoe dat geregeld is. Misschien via sponsors of managementbureaus. Maar goed, mooi moment natuurlijk voor die junior die ik onlangs in de Roland Garros heb zien spelen. Een Misschien kan hij ook de kwartfinale tennis, Die junior kan inderdaad heel goed tennis. Hij haalde de kwartfinale, wil ik nog zeggen. Een paar weken geleden op Roland Garros inderdaad. En uh, ja, een van de weinige Nederlandse talenten die we hebben bij de jongens gaat binnenkort studeren in Amerika en hoop daar zijn carrière verder uit te breiden. Um... Ik zit even te kijken naar een andere baan. Petra Kvitova, de winnares van vorig jaar, gaat spelen tegen Baltacha. En die partij is net begonnen 1-0 in het voordeel van de Kvitova. Kvitova, die ook, ook net als Nadal niet zo'n lekkere eerste, eerste ronde speelde. Show uh, Wilfried Zongaars, nog een uitslag kan ik melden. Hij is door. Hij won in vier sets van Guillermo Garcia Lopez. En die Roddick is door. En ook uh, de voormalig nummer 1 bij uh, de vrouwen, Victoria Asarenka. Winnares uh, van de Australian Open. Uh, dit jaar won van Oprandi, Romina Oprandi uit Zweden. Zwitserland heel erg makkelijk 6-2 en uh, 6-0. Goed, er wordt dus uh, volop getennist nog inderdaad onder een uh, stralend Engels zonnetje op het centercoord. Dus Nadal tegen Rosol. Nadal de eerste set gewonnen in een tiebreak. 7-6 dus voor de Spanjaard. En in Londen is in het enkelspel nog één Nederlandse deelnemer actief. Aranska Rus. In de derde ronde treft ze morgen de Chinese Peng Shuai... de nummer 30 van de wereldranglijst. Het toont aan dat Rus in de vorm van haar leven verkeert... want op Roland Garros bereikte ze de laatste 16. In Londen wordt ze deze dagen trouw gevolgd... door oud-voetballer Orlando Trustvol... De jeugdtrainer van Ajax heeft al enige tijd een speciale band met de 21-jarige tennister. Aronska is een uh, meisje wat uh, geregeld bij ons heeft geslapen de afgelopen jaren. Op de momenten dat ze uh, moest trainen in Almere... dan, uh, ja, dan, uh, dan kwam ze bij ons een uh, paar dagjes in de week slapen. Dus uh, de kilometers die ze moet maken dan richting Monster... om vervolgens de volgende dag weer s morgens vroeg uh, aanwezig te zijn. Nou, met de bekende files in, uh, in Nederland was dat gewoon... Uh, ja, een uh, veel betere oplossing en dat is nog steeds ontzettend leuk. Uh, vanaf welke leeftijd is dat, is dat begonnen en hoe is dat begonnen? Wie, van wie kwam dat verzoek? Um, ja, dat is begonnen zo rond de 17e jaren ongeveer dat, is dat begonnen. En uh, ja, dat is, uh, was in het begin wat intensiever dan dat het nu is. Dat die, uh, het begon met, uh, uh, even kijken, moet ik even goed nadenken. Dat was ook verzoek van, uh, van uh, een paar mensen bij de bond. En nou ja, daar wilden wij graag aan meewerken, omdat we ook wel ruimte hadden voor, uh, voor een meisje of een jongen om uh, eens in de week zo langs te komen. Dus daar is het begonnen en uh, uh, het is nu nog steeds af en toe op de momenten dat zij uh, in Nederland is... en uh, haar toernooien of in de buurt speelt of gaat trainen in Almere, dan komt ze nog steeds langs. Ze komt dus al uh, zich drie jaar uh, geregeld bij, je, bij jullie over de vloer. Uh, wat voor meisje is Aranska? Wij zeggen altijd als tennisjournalisten ze oogt heel nuchter. Is ze is zo? Uh, Aran is uh, inderdaad ze is een nuchtere meid, maar uh, ja, uh, het is een ontzettend leuke meid, een spontane meid... En, uh, ja, we hebben ont, uh, ja, ontzettend veel pret als ze er is. Uh, het is een... Uh, ja, ze, ze, ze gaat er hartstikke goed mee in, in het gezin, dus dat is hartstikke leuk. Je hebt een, zelf een, een topsportachtergrond. Heb je haar in die, in die jaren wat dingetjes proberen mee te geven? Ja, mee te geven. Ik denk dat ze bij de Kanto B gewoon ontzettend goede, goede trainers heeft op dit moment. Die haar gewoon uh, heel goed begeleiden en waar ze gewoon ontzettend veel van leert. Dus, op, op, ja, eigenlijk hoef ik daar niet heel veel uh, of eigenlijk hoef ik haar helemaal niets mee te geven. Het is meer op het. Soms praat je natuurlijk over de sport, hoe, uh, hoe ik dat heb ervaren als voetballer. En, en dan geef je wel het een en ander mee hoe, hoe jij uh, denkt over bepaalde zaken. Nou ja, als zij daar, uh, daar iets uithaalt of van, van pikt dan is dat uh, meegenomen voor haar. Staat ze daar open voor? Absoluut. Absoluut, ja. Ze doet het dit jaar enorm goed op de Grand Slam toernooien. Vorig jaar eigenlijk ook wel op Roland Garros. Want dit jaar vierde ronde Roland Garros. Derde ronde hier op Wimbledon nu. Uh, had je dat, uh, toen ze bij jullie thuis kwam, zag jij dat inderdaad, die potentie? Nou ja, op het moment dat ze uh, bij ons kwam. En uh, toen ging het eigenlijk, speelden ze nog junioren. En toen speelden ze ontzettend goed. Toen uh, ze is ze ook uh, uh, nummer één van de wereld bij de junioren geweest. Won uh, in Open. Dus ja, ik, ik kan niet zo goed inschatten uh, of zo'n meisje of zo'n jongen uiteindelijk doorgaat zo tot de top. Da daar heb ik gewoon niet uh, genoeg inzicht uh, ja, in die sport. Maar ja, dat ze goed kan worden, als je nummer één bij de junioren bent, dan heb je in ieder geval wel de mogelijkheden. Dus ja, er was wel een, uh, absoluut een, uh, een, uh, een overtuiging dat dat tot de mogelijkheden zou kunnen boren. Gisteren een fantastische overwinning op baan 1. Groot stadion, veel mensen tegen de nummer 5 van de wereld. Cementer Stozer. jij hebt die partij gezien, je zat erbij. Hoe beleef jij dan zoiets? Nou, ik moet zeggen dat ik... Uh... Dat ik best gespannen was. Zeker tegen het einde aan. Omdat het, het was gewoon een ontzettend spannende partij. Het was, uh, uh, ja, ze had natuurlijk twee matchpoints. En uh, één matchpoint werd natuurlijk op weergeloze wijze werd weggewerkt. En uh, ja, dan hoop je dat ze dat mentaal ook erin kan blijven. En dat ze, dat ze erin blijft geloven dat er nog een kans komt. Nou, ja, dat heeft ze ontzettend knap en echt heel goed gedaan. En ze is blij hard blijven werken, ook mentaal. En, uh, ze heeft eigenlijk uh, helemaal afgedongen... En, Gekregen wat ze verdienden. zei Orlando Trustful in gesprek met Mark Brasser. President Barack Obama had hoog ingezet. Een zorgverzekering voor alle Amerikanen. Het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten heeft de wet vanmiddag goedgekeurd. Obama reageerde blij, maar ingetogen. Here in America, in the wealthiest nation on earth. no illness or accident should lead to any family's financial ruin. In het welvarende Amerika zegt hij mag het natuurlijk niet zo zijn... dat iemand in armoede vervalt omdat hij ziek wordt. En daar draait het natuurlijk om. Obama noemt het besluit van vandaag een overwinning voor het hele land... ongeacht wat politici erover zeggen. Whatever the politics. Today's decision was a victory for people all over this country... whose lives will be more secure because of this law... and the Supreme Court's decision to uphold it. Obama's uitdaging Mitt Romney ziet dat toch anders. Hij benadrukt dat het Hooggerechtshof heeft gezegd dat de zorgwet van Obama niet in strijd is met de grondwet. Maar de rechters hebben niet gezegd dat het een goede wet is of goed beleid. Al dus Mitt Romney. Wat de court did today was zeggen dat Obamacare niet de Constitution What Wat ze niet doen was zeggen dat Obamacare een goede is of law or een goede politiek is. Ja, wat betekent deze nieuwe zorgwet voor de 30 miljoen Amerikanen die geen zorgverzekering hebben? In 2014 gaan die de vruchten plukken van de wet, zo zegt Obama. Verzekeringsmaatschappijen kunnen mensen met al bestaande gezondheidsproblemen niet langer discrimineren. En ze mogen vrouwen geen hogere premie opleggen, louter omdat ze vrouw zijn. Ze kunnen mensen niet langer het faillissement indrijven. Iedereen die ziek is, krijgt de zorg die hij of zij nodig heeft.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 President Obama benadrukt dat het bij deze zorgwet draait om solidariteit. Iedereen die het geld heeft om zich te verzekeren moet dat doen. Het getuigt niet van solidariteit om te wachten tot je ziek wordt. Dat betekent alleen maar dat de premie van hen die zich wel verzekerd hebben hoger uitvalt. Er zullen nog heel wat hindernissen volgen voordat deze wet definitief in de praktijk is gebracht. Maar Obama is er vast van overtuigd dat met deze wet iedereen uiteindelijk beter af is. Maar vandaag, ik ben zo verantwoordelijk als ever dat als we vijf jaar later, of tien jaar later, of twintig jaar later, we beter zijn. Want we hebben de courage om deze wet te passen en te blijven doorgaan. Dank u. God bless you en God bless America. Goed, Barack Obama. Kleine stap naar Ronald van der Geer. Goedenavond, Ronald. Goedenavond, uh, Robert. Halve finale Duitsland en Italië. Nog een half uurtje en dan is het zover. De bondscoach Joachim Leuven heeft eerder dit toernooi verrast met zijn opstelling. Ben benieuwd wat hij vanavond doet. Nou, hij keert dan ook uh, uh, weer terug naar Gomez. Als het gaat om uh, de diepe spits. Geen Klozen uh, dus, maar Gomez. Podolski is weer terug in het de elftal. Schurle zit daardoor op de bank. En de grootste verrassing misschien wel. Aan de rechterkant van dat uh, aanvallende gedeelte van het middenveld. Daar een plekje voor uh, Tony Kroos. Dat is een speler van uh, Bayern München. Die wel ingevallen is in dit toernooi. maar nog niet in de basis heeft gestaan. Geen Muller dus, geen Royce. Maar uh, Kroos. Die misschien ook wel wat meer meters kan afleggen. Ook wat meer uh, verdedigend zou kunnen denken. Uh, misschien wel uh, wat betreft uh, Pirlo. In elk geval is er gekozen voor Kroos en Gomez dus weer uh, als spits. Nou ja, als dat een uh, verrassing is, dan is dat dus de verrassing die Leu uit de hoog goed heeft getoverd. Ja, heeft uh, de Italiaanse coach Brandelli ook wat uh, konijn uit zijn hoed? Nou, Chialini is weer terug. Dat zal hem goed doen. Dat was een van zijn sterke houders, toch ook in de groepsfase. Maar wel centraal achterin spelend. Ja, die moet nu als linksachter gaan acteren. Het uh, middenveld met Barzagli en Bonucci blijft, uh, blijft staan. En Balsaretti verschuift van de linkerkant naar de rechterkant van uh, de achterhoede. En dat uh, heeft er van alles mee te maken dat uh, Abate niet fit genoeg is om uh, te spelen. Voor de rest blijft het elftal intact. Want de vraag is natuurlijk altijd met wie begint Prandelli voorin Balotelli, er was even sprake van of uh, Diamanti misschien aan zijn zijkant zou verschijnen. Maar het is toch gewoon uh, Casano waar het uh, mee gaat gebeuren. Verder geen opvallende wijzigingen, ook voorbij bij Italië. Bij uh, Portugal was het zaak om uh, degene die aangespeeld moet worden, uh, Ronaldo, om die uh, een beetje eruit te halen. Om op die manier de angel een beetje uit de ploeg te halen. Gaan ze dat bij Pirlo nu doen? Ik heb een beetje het idee dat uh, Duitsland vooral uitgaat van eigen kracht. En uh, Pirlo wil laten reageren op het Duitse aanvalspel. Um, dat is wel een beetje hoe, uh, hoe Leu ook denkt. Gewoon dicht bij je eigen DNA blijven, je niet te veel aanpassen. Misschien heeft hij dat met Kroos wel wat gedaan. Dat zullen we dan straks zien als uh, de wedstrijd bezig is. Maar normaal gesproken denk ik dat hij meer benieuwd is... hoe Italië met zijn opstelling omgaat dan, uh, dan andersom. Ja. Ja. Mooie, mooie zin, dicht bij je eigen DNA blijven. G en, uh, gisteren was Spanje-Portugal. Het was spannend, hè? maar uh, niet echt spektakel. Ronald, verwacht je dat vanavond wel? Nou ja, van Spanje wisten we vooraf dat dat uh, eindeloos positiespel was en dat er zo heel af en toe zo'n een momentje voorwaarts was. Nou, dat kon niet, omdat de Portugezen op de manier speelden zoals ze speelden, zonder dat ze zelf heel veel creëerden. Ja, dan krijg je automatisch een op het oog saaie wedstrijd. Ik moet eerlijk zeggen dat Duitsland tot nu toe eigenlijk nog niet saai geweest is in dit toernooi en dat Italië natuurlijk uh, ja, heel anders speelt. Als je het hebt over het DNA van Italië, dan is dat uh, eigenlijk het laatste jaar totaal gewijzigd onder Prandelli. Je mag weer van Italië houden. Je mag weer van het Italië de Italiaanse elftal houden, omdat er reden is om ze te liefkozen. En ik denk eerder gezegd dat Duitsland-Italië... een fantastische wedstrijd wordt... waarin uh, meer gescoord wordt dan uh, uh, daar twee, drie keer. Maar dat het misschien nog wel eens een hele lange avond uh, kan worden. 4-4. Nou ja, dat is ooit in Mexico 1970 gebeurd met Frans Beckenbauer in de Mitella. Nou, dat is wel heel lang geleden, ja. maar God, dat zou toch fantastisch zijn? Ik bedoel, je kunt op dingen hopen, maar zo'n wedstrijd zou ik wel graag willen zien, ja. Hmm. ja. Overigens, je zou je warming-up moeten doen met die uh, Duitse bars Muis op de achtergrond. Uh... Ja, oh, is dat, de is, uh, niet, dat is er niet Maar ja, wel. deze Bas Muis is misschien wel feilloos. Ik, Bas Muis had nog wel eens een foutje in de opstelling. Ja. Die, liet Kuiten, die liet Kuiten gewoon beginnen he, tegen Duitsland. Dat ja, die kwam maar... op een dikke reprimande van de Uwe. Ja, maar Bas wordt ook genoemd als nieuwe bondscoach, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ze zoeken ja. nog iemand erbij, he. Ze denken aan Adriaan, maar... Ja. <laughs> oh, goed. Dankjewel, Ronald. Okay. Tot later. Goed, in ja. de studio uh, Renate Hoofdstad en de Mark van Hintem. Even dat laatste. Uh, Renate, jij hebt wel een hele expliciete mening... over wie de nieuwe bondscoach moet zijn, gezien je column. Ja... Nou ja, wat, wat, wat ik in ieder geval vind... is dat in die, in die hele discussie... over wie nu de opvolger van Van Marwijk moet worden... vind ik het allemaal vrij voor de hand liggend. We zoeken het in diezelfde hoek. Eh, weer de van Gaals, de Hiddings. Geef een keer iemand anders een kans. Dus nou, van uh, vergozen wordt uh, enorm geplugd door uh, Frits Barend nu. Is dat zo? Ja, dat is al een paar dagen. Is dat al ah, dus vind ik wel dapper in ieder geval van, van Frits... om met zo'n naam aan te komen, komen zetten. Maar dat vind ik wel een beetje. Ik vind ook dat bondcoach uh, zijn van je eigen land... Dat is natuurlijk toch een eervolle uh, functie... Uh, nou, Van Gaal heeft het al een keer gedaan, uh, Hiddink heeft het al een keer gedaan... En dat is uh, uh, ja, of wat minder of wat heel erg goed gegaan. Maar ik vind dat het dan ook een keer uh, iemand anders een kans verdient nou, uh, om het te doen. En als je buiten dat uh, bekende kringetje van namen die nu allemaal genoemd worden, denkt. Uh, wat komt er dan bovendrijven bij, bij? Nou ja, ik. Uh, kijk, zeg ik ben, het ik, ben, ik, ben, nee, ik zeg het zeker. Maar ik ben natuurlijk columnist, dus ik chargeer graag. En ik en ik. Uh, ja, ik scheur, het ook hier. En ik scheur <laughs> ik een beetje echt tegen een andere, kant, een andere kant staan. En ik ben zelf op Twitter uh, volg ik Ronald en Frank de Boer want die zijn ontzettend geestig, vind ik. En net zo nuchter en deskundig uh, uh, als ze in het echte leven zijn. En ik dacht, nou ja, weet je, uh, laten wij als voor, uh, ooit, uh, voor ooit strevende voetbalnatie van Waleer... laten laat ons dan eens een keer een verrassende keuze maken. En kom met de eerste tweelingbondscoach aan. Een duobaan. Aan. Aan. Ja. Een duobaan. Laat Ronald en Frank lekker samen op de bank gaan zitten. Kan Frank misschien gewoon nog trainen bij Ajax blijven. Uh, dan uh, neemt broer Ronald in het dagelijkse leven zijn taken een beetje waar. Nou, dat lijkt mij uh, uitstekend. Ja. Goed idee. Uh, maar je, je kwam ook nog met Berry van Aarlen op de proppen? Ja, nou ja, dat is. Kijk, uh, als columnist. Goede naam, naam. naam. Nou ja, ja ik vond prima. het vooral geweldig klinken. Ik dacht bondscoach Berry van Aarlen. En het leek me ook wel goed om als onderdeel van de training die, uh, die, die opstandige spelers uit de selectie, om die dan. Uh, uh, lekker de post uh, rond te laten bezorgen met Berry als uh, alternatieve training. En dan lopen ze volgens mij zo weer in het gereel. Dus uh, dat is wel raar. Prima, als postbode. Even, we moeten je even introduceren, want uh, dat hebben we nog niet gedaan voor de vier mensen die je nog niet kennen. Columnist van het AD. En je woont al sinds 2003 in Italië. Ja, maar sinds een jaar terug, hè? Dus ik ben nu sinds een jaar weer terug. Jawel, maar de, de contacten met Italië die heb je natuurlijk ook. Absoluut, dus ja. Dus je weet nog precies wat er speelt? Ja. ja. Hoe dan naar uh, ja, Mark, Mark van Inter Mark van Hintum, uh, welkom terug. Want je was hier gisteravond ja. ook. En hebben, hadden we een lange zit. Ik vroeg het net ook al aan Ronald van der Geer. Wordt, wordt het vanavond weer zo'n lange, zo lange pot? Ja, ik kan me bijna niet voorstellen. Want inderdaad, we hebben veel spelers op het veld... Uh, zoals gezegd, waar DNA... wel uh, ja, naar scoren toe moet leiden. Eh, want beide teams zijn ingesteld op aanvallen. En dat klinkt onlogisch... omdat we het ook over Italië hebben. Maar uh, ik heb tot nog toe... Ja, wel genoten van, uh, van de Italianen. Mm -mm. Nou, uh, uh, wilde jij gisteren een nieuwtje vertellen over, uh, over Willem II? Ja. Uh, en, maar dat mochten we niet, want het was nee. niet rond. Nou, nu is je kans. Ja, inderdaad. Uh, uh, uh, wij uh, hebben uh, Kevin Brands. Kevin Brands? Dat, van, dat, dat had ik inderdaad gisteren ook nog niet gemeld. Nee, nou heb, nee. Nee, nee, maar dat kon ook niet. Nee, maar goed, we zijn er wel trots op, hoor, uh, Robert. We uh, hebben maar hem, is uh, het de familie van De Brands, of niet? Ja, dat is de zoon van, uh, van Marcel. Ja. We zijn vanochtend overeengekomen. Nog niet genoemd Marcel Brands? Nee. Nee, kan nog. Hé, hey, Marcel, als je luistert... <laughs> Wat, als als bondscoach? Ga door. Ja, en die uh, heeft voor drie jaar getekend. Dus uh, we hebben een, een middenvelder, CQ aanvaller erbij. Wat is het? Ja, ja een aanvaller dus. Ja. En waarom hij? Wat zijn zijn sterke punten? Nou, ja, wij willen bovenal ambitieuze spelers halen... die zichzelf nog moeten bewijzen in de Eredivisie. Hij is sterk. Hij is groot en uh, hij heeft een verschrikkelijk schot met, met links en met rechts. Ja. En dat was wel iets wat wij zochten. Dus vanuit de tweede lijn scorend vermogen. Ja, oh, wat leuk. heeft zijn vader ja. toch laten liggen dan die uh, <laughs> Ja, Hij had hem gewoon zelf aan We hebben ook afgesproken dat hij hem over een jaar gaat kopen voor een paar miljoen. Ja, het ja. meer. Ja. En raad hem even wat, uh, wat, ik, wat ik me afvroeg. Volgens mij, het, als het te privé ik moet ik gewoon zeggen. Maar volgens mij ben jij getrouwd met een Engels... Uh, Sprekend persoon zo niet een Engelsman? Ja, ik ben, uh, daarom ben ik ooit ook naar Italië vertrokken. Ik deed een talencursus in Florence. En daar kwam ik een jongen op het ras tegen van... ik dacht, het moet een Italiaan zijn, maar dat bleek een Engelsman te zijn. En daar ben oh. ik aan blijven plakken. Ja, En we hebben Engeland-Italië achter de rug. Ja. Uh, beschrijf even de thuissituatie uh, naar aanleiding van die penalties. Nou, dat was een huis vol met mensen en hapjes op tafel. En de ene kant van de tafel stonden olijfjes met uh, Italiaanse vlaggetjes. En de andere helft van de tafel Engelse hapjes met Engelse vlaggetjes. Dat en, uh, je ook niet? Nee, uh. dat, was, ja, dat was een enorme strijd. Uh, en, en ik probeerde mijn gevoelens en mijn emotie tijdens die wedstrijd enigszins te onderdrukken omdat ik dacht, ja, ik heb verkering met een Engelsman, weet je wel. dat kun je niet maken. Maar uh, het, het, uh, het hoort dus bij mijn DNA en bij mijn emotie... dat ik voor Italië ben als Nederland uitgeschakeld is. En uh, ja, toen die penalty van Pilo erin ging, uh, ging ik helemaal uit mijn plaats, zoals dat dan heet. Hm. En uh, was mijn vriendje not amused om het uh, maar voorzichtig uit te drukken. Die heeft twee dagen niet meer gesproken zo'n beetje. Dus uh, zo, zo ging dat. Ja, en welke, welke hapjes waren erop? De olijven waren op ja. aan het einde van ja. de wedstrijd. Ja. <laughs> Dit is de Radio 1 Sportshow. Gelijk de uh, titel, Tensor Town in the Rain, van Blue Nile. Dit is de Radio 1 Sportzomer Over de grens. Ja, iedere avond hoor je bij ons verhalen van Nederlanders in het buitenland. En uh, wat daar speelt. Annelie Langerak woont in Thailand. En dan maken ze zich nogal zorgen om de veiligheid van toeristen. Want er gebeuren allemaal rare dingen in Thailand. Annelie, hoi. Hallo. Er is nogal wat ophef rond de dood van twee Canadese meisjes op het eiland Koopipi. Kun je even kort vertellen wat er aan de hand is daar? Ja, dat klopt. Vorige week zijn die twee meisjes, dat waren overigens zusjes... hier op vakantie op het eiland Pipi, vlakbij het populaire eiland Phuket... waar ook heel veel Nederlanders komen... En die meisjes die zijn op mysterieuze wijze uh, overleden. Die zijn gevonden in hun hotelkamer. Uh, er is heel veel braak voor gevonden ook. Dus ze uh, hebben uh, ja, heel veel overgegeven. Maar uh, nu bijna twee weken later is nog steeds niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. Mm. En er en, zijn meer uh, mysterieuze sterfgevallen in Thailand, hè? Ja, inderdaad, want dit is niet uh, het eerste incident. Er zijn In de afgelopen drie jaar uh, zijn er uh, zeker tien mensen op soortgelijke wijze omgekomen. Drie jaar geleden waren het ook twee vrouwen op hetzelfde eiland, Pipi, die op dezelfde manier zijn overleden. Daarvan is nooit de doodsoorzaak vastgesteld. Vorig jaar waren er een hele serie uh, ja, incidenten in een hotel in Chiang Mai, in het noorden van Thailand, waar ook heel veel vakantiegangers naartoe gaan. En daar zijn in een hotel in drie maanden tijd uh, zeker zes mensen overleden. En uh, de doodsoorzaak daarvan is ook nooit vastgesteld. Ja, is er helemaal niemand die weet wat er met ze aan de hand kan zijn? Geen vermoeden, nou, ook? Ja, bij deze Canadese meisjes die vorige week zijn overleden is uitgesloten dat het een moord is of uh, drugs. En de uh, autoriteiten hier denken dat het mogelijk uh, vergiftiging is, dat ze giftige vis of giftige paddenstoelen hebben gegeten. Hm. En de andere mensen, in ieder geval de twee vrouwen die eerder op de zijn overleden, daarvan is nooit uh, bekend geworden wat het geweest is. Nou, over die doden vorig jaar in Chiang Mai werd hetzelfde gezegd. Uh, ja, wellicht een uh, voedselvergiftiging, een virus. Maar ook dat is nooit uh, volledig opgehelderd. Ja, uh, uh, is het, uh, ma maken ze zich in Thailand zorgen om dit soort verhalen? Of toeristen dan misschien wel of niet meer willen komen? Ja, er worden op dit moment inderdaad uh, ja, heel, veel, er wordt heel veel zorgen gemaakt. Uh, toeristen, mensen die hier uh, wonen natuurlijk, zoals Thais als buitenlanders... En ook uh, de toeristensector, uh, want er zijn in andere vakantieplaatsen ook veel problemen. In uh, Phuket is vorige week een Australische reisagent doodgestoken door een tasjetief. Nou, dat was ook niet de eerste keer dat iemand werd neergestoken door een tasjetief. en nu dus uh, zelfs overleden. Er zijn ook heel veel problemen met de tuk tuk uh, die daar de, een uh, monopolie in handen hebben op het vervoer. En, de vakantiestranden terroriseren, uh, nou belachelijk hoge bedragen vragen voor korte ritjes hm. aan toeristen. Als zij daar niet op ingaan of weigeren, dan worden ze het ziekenhuis ingeslagen. Ja. Uh, en uh, ja, ik heb heel veel Thaise Tour operators gesproken daar. Die zeggen, nou, Thailand moet echt ingrijpen, want uh, dit loopt echt heel erg uit de hand. En straks komt er geen toerist meer terug. Ja. En dan, en dan verdienen ze ook niks meer. Da dankjewel, uh, Annelie Langerak in, uh, in Thailand. En dan gaan we ook nog even naar Egypte. Want toen uh, Herman en ik uh, vorige week naar de Egyptische staatstelevisie zaten te kijken... toen kwamen er wel hele rare reclamespotjes voorbij. Daar wilden we wel wat meer over weten. Het bleek te gaan om uh, iedereen met een buitenlands uiterlijk... Uh, die, ja, daar werden we voor gewaarschuwd eigenlijk als kijker... want dat zouden zomaar spionnen kunnen zijn. Reena Netjes is arabiste en woonachtig in Cairo. Goedenavond. Ja, goedavond. Wat zijn het nou voor spotjes? Een soort postbus 51 met kijk uit voor spionnen uit het buitenland? Ja, de, het ligt eigenlijk in een stijgende lijn uh, hier. Het uh, leger uh, geeft al maandenlang de schuld van, uh, van de onrusten uh, hier, uh, vooral in Cairo, uh, aan, uh, aan buitenlanders. Dus ligt die schuld bij buitenlanders. En uh, dit past eigenlijk daar uh, gewoon in. Uh, men wil ook niet uh, pottenkijkers hier. Journalisten worden toch ook wel... Uh, in de, ...flink in de gaten gehouden. En men wil dus ook niet dat jongeren... ...met bijvoorbeeld jongeren uit het westen... zeg maar ja, ...te veel uh, uh, spreken. Omdat men niet wil dat de vuile was... Uh, ...wordt buitengehangen. Nee. Het ligt in een reeks van maatregelen. Hè. We hebben natuurlijk ook een paar maanden geleden gehad... ...dat, uh, dat Amerikaanse NGO's zijn binnengevallen... ...pro-democratie-organisaties... En uh, dat soort zaken. Ja, maar stel nou, je bent Egyptenaar, je, zit, uh, je loopt op straat... en je denkt, hé, hey, dat, dat is nog met een buitenlands uiterlijk. Die zou wel eens een spion kunnen zijn. Wat moet je dan doen? Ja, ik uh, denk, uh, ik zou de Egyptenaren nu gemakshalve maar even in twee, uh, twee, uh, twee delen willen uh, indelen. Dat zijn de, de mensen die wel gestudeerd hebben... en die daar niet intrappen in die uh, spotjes. Uh, maar uh, ook een groot deel van de Egyptenaren heeft helemaal niet gestudeerd. En die heeft ook niet... Uh, ja, echt. Uh, die is ook nog echt uh, onderwezen om zelf goed na te denken of dit nu wel klopt, ja of nee. En die zullen dit uh, toch wel voor waar aannemen. En ik merk het zelf ook hoor, vooral als je op de griep loopt. dan hoor je regelmatig het woord spionnen uh, achter je. En uh, omdat ik Arabisch spreek, uh, adresseer ik het gelijk. Maar als je dat niet uh, spreekt, dan kan het misschien wel escaleren. Want het, uh, de journalisten die zondagavond zo uh, vreselijk uh, te pakken is genomen. Uh, Natasja Smit, dat schijnt ook uh, uh, door. Uh, Gebeurde zijn Dat mensen gingen zeggen dat zij een spionne was. Hm. Moeten luisteraars die nu uh, van plan zijn om naar Egypte te gaan, moeten ze, die zich nu uh, zorgen gaan maken? Nou, in de toeristische gebieden zal dit niet uh, zo'n rol spelen. Ik denk dat ze daar blij zijn met uh, elke toerist die daar weer uh, naartoe komt. Maar ja. vooral Cairo en omstreken. Uh, en, uh, nogmaals, het uh, leger wil echt uh, de, de schuld van de demonstraties en de rellen bij buitenlanders leggen. We zeggen telkens van, ja, er zijn uh, geheime buitenlandse vingers uh, hier aan het werk. Die uh, stoken onrust, die willen de stabiliteit van Egypte in gevaar brengen. Dus in, in Cairo ligt het uh, wat anders dan, uh, dan, dan in toeristische gebieden. Ja, dan hebben die spotjes niet meer gezien op de buis. Zijn ze eraf gehaald? Er is heel veel kritiek geweest van mensenrechtenorganisaties... en uh, ook van buitenlandse organisaties... Dat, dat dit toch wel echt te ver ging. En ik denk dat men zelf ook heeft ingezien dat dit uh, inderdaad... Uh, wel heel erg ver is gegaan. Ja. Goed, dankjewel. Rina Netjes vanuit Cairo. Het is uh, twee minuten over, half negen tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Sirius, is Mark Visser. De grote kantoortoren naast de A12 bij Utrecht is vanmiddag ontruimd... nadat medewerkers trillingen hadden gevoeld. In het kantoor van Rijkswaterstaat waren 1500 mensen aan het werk. Het gebouw was binnen een half uur ontruimd. Oorzaak is nog niet bekend. De kantoortoren blijft voorlopig dicht. Het centrum van Amsterdam is vanmiddag een woonboot ontploft. Eén zwaar gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn vier mensen licht gewond geraakt. De omgeving is afgezet om de ravage op te ruimen... en om onderzoek te doen naar de oorzaak van de ontploffing. De Amerikanen mogen weer liegen over een militaire onderscheiding. Hoge rechtshof vindt de vrijheid van meningsuiting belangrijker dan het beschermen van de integriteit van de militaire eretekens en oorlogshelden. De uitspraak is een overwinning voor een man uit Californië. Die had gelogen dat hij een hoge militaire onderscheiding had. De Medal of Honor. Hij werd daarvoor veroordeeld, maar het Hoge Rechtshof heeft dat vonnis nu vernietigd. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Daar ben ik. Nog een minuutje of twaalf en dan begint de halve finale tussen Italië en Duitsland. In Rome is een slachtoffer van de maffia zalig verklaard. En we hebben natuurlijk nog Wimbledon. We hebben Mark uh, Brasser. Als het goed is. Hoop ik. Ja, die, ja, uh, Mark, die ik zit je die er door. Door. Ja, ja, natuurlijk ben ik er. Ja, ik zit uh, te kijken nog altijd naar die partij van uh, Rafael Nadal tegen uh, de Tsjecher Lucas Rosol. Interessante partij. Uh, en dat komt met name omdat ik uh, Nadal niet zo heel erg uh, goed vind. Dat was in zijn openingspartij ook niet, heb ik al eerder gezegd. Uh, toen had hij ook wat moeite met uh, Belucci, klaagde hij na afloop. Ja, dat, dat zijn vorm uh, ja, nog niet was uh, wat het moet zijn. En dat ja, heeft hij in deze partij ook. Eerste set heeft hij wel gewonnen. 11-9 in de tiebreak. toen uh, mocht hij beginnen met in de tweede set. En toen leverde hij zijn service in op Love. En die break staat hier nog altijd achter. En dan te bedenken dat hij Lucas Rosol, een jongen die dus pas net in de top 100 staat op zijn 26ste, dat dat een speler is die het liefst op Graffel speelt. Die ook op Graffel vorig jaar tijdens Roland Garros een geweldige resultaat behaalde door Jurgen Melzer, toen de nummer 8 van de wereld in de tweede ronde te kloppen in 5 sets. Terwijl Nadal nu een rare slipper maakt. wilde een bal halen. Een korte bal van Rosol. Glijdt een beetje weg. Nou hij staat gelukkig Gelukkig wel meteen weer. Het zag er eventjes uh, raar uit. Maar goed, de Spanjaard kan verder. Het betekent wel dat hij de game verliest. Dat uh, Roos Sol zijn service game houdt. En dat de Tsjech op een 5-3 voorsprong komt in, uh, in de tweede set. Nee, het is uh, niet overtuigend wat uh, Nadal laat zien. Het, uh, de vorm zal uh, moeten groeien. Het niveau zal omhoog moeten. willen hier uh, net als vorig jaar uh, de finale haalde Toen hij verloor van uh, Novak Djokovic. Werk aan de winkel dus voor uh, Rafael Nadal. Hij staat 5-3 achter in de tweede set. Won de eerste met 7-6 in een tiebreak dus met 11-9. Paus Benedictus heeft vandaag de priester Pino Polici... als martelaar voor het geloof erkend. Dat betekent dat de priester, die in 1993 uh, in Palermo werd vermoord... door de maffia, zalig wordt verklaard. Vaticaan kenner Stijn Fens, goedenavond. Goedenavond. Wie was deze priester Pino Polici? Ja, Pino Polici was een uh, priester uit, uh, uit Palermo... Hij, hij uh, werkte daar in een parochie in de, waar, in de wijk Brancaccio... die dus uh, echt onder in, sterke invloed stond van de, de maffia. En hij was in die zin wel een pionier... omdat toen hij priester werd, eigenlijk de kerk in Italië... het communisme nog als een groter gevaar zag dan de maffia. Dus hij voerde, uh, deze priester voerde een strijd tegen de maffia... en tegen zijn, eigen, tegen zijn eigen bisschop. En wat hij daar deed, is, uh, uh, hij preekte tegen de maffia... en hij haalde... Uh, ...progianen over, ook om zich te verzetten tegen de, de maffia, Want die, uh, ja, die werden afgeplekt door de, de maffia, leefde in een, in, een, in een wereld vol angst... ...en hij was een van de eerste die zich daar tegen verzetten. Ja, en hij, hij werd daarom vermoord dus door de ja, maffia. een notabene op zijn verjaardag. En toen hij zijn, uh, zijn, uh, zijn uh, moord naar het komen, kwam, was hij het enige wat hij zei... ...ik had jullie wel verwacht. Uh, wat, uh, wat zegt zijn zalig verklaring nu, uh, bijna twintig jaar na dato? Nou, het, het, het heeft al een, ken, een kentering weer in de manier waarop de Italiaanse katholieke kerk met de maffia is omgegaan. Dat is heel lang, ja, hebben ze dus de, de, het communisme eigenlijk als een groter gevaar zien dan, uh, dan de maffia. Eigenlijk onder de vorige paus, Johannes Paul II, is dat gekenterd. Er is een kentering gekomen, die heeft uh, op Sicilië de, in een hele felle toespraak... De maffio's opgroeiden zich te bekeren. In Italiaans convertitevi. Hè, en heeft daarbij ook politie als een voorbeeld uh, van christelijke deugd uh, aangehaald. En zo is het gekomen dat twee jaar geleden de Italiaanse bisschop een, een brief hebben doen uitgaan om, uh, aan de katholieken in Zuid-Italië om zich te uh, te bekeren om zich tegen de maffia te verzetten. Nou, in die zin is deze uh, klein dit martelaarschap van politie, hm. ja, een bekroning eigenlijk van een, van een werk dat al een jaar of twintig in gang is gezet. Ja, nou uh, zijn de uh, tentakels van de maffia lang en sterk en uh, grijpen ze overal in, uh, hebben ze ook invloed op het Vaticaan? Nou ja, dat, dat is wel zeker. Kijk, een beroemd voorbeeld is, en dat uh, weten de mensen misschien nog wel, Anco Ambrosiano. Dat was een bank uh, van het Vaticaan, waar het Vaticaan belangen had. En die belegde geld van de kerk en de maffia in Zuid-Amerika. Die bank is failliet gegaan. De directeur is uh, opgehangen onder een brug in, uh, ja. in Londen. Ja. Kijk, de, de, de, de, de, de, de maffia vertegenwoordigt de, de tweede economie in Italië. De, Italië, de katholieke kerk maakt deel uit van de Italiaanse status. Die twee zijn absoluut met elkaar verbonden. Er zijn ook priesters die anders dan politici met de maffia meewerken... die uh, mafiosi trouwen en, en daar uh, ontvangen worden... En, en de cadeaus krijgen van de maffia. Dus het zit zo in de Italiaanse volksaard... dat nou met deze uh, de martelaarschap nou niet zo is... dat de maffia en de kerk uit elkaar worden getrokken. Nee, maar het, het kan natuurlijk wel een steun zijn voor, voor andere priesters... die misschien ook kritisch zijn tegenover uh, de maffia... maar het wat moeilijker hebben om dat te uiten. Ja, kijk, ik heb zelf ooit uh, een portret gemaakt van een priester... die in de buurt van Napels uh, tegen de Camorra vecht. En zo zijn er in heel Zuid-Italië tientallen priesters. die proberen door jongeren uh, ja, op school te houden. jongeren op te vangen uh, na school in hun, uh, in hun parochie. en om te zorgen dat ze niet gerekruteerd worden door de maffia. op deze manier strijden tegen de maffia. En voor die priesters is, is vandaag ja, min of meer toch wel een beetje een feestdag. en een enorme aansporing. omdat uh, moeilijke werk worden vaak uh, bedreigd uh, om dat werk te blijven doen. Ja. Uh, Renate van hier. je hebt jarenlang uh, in Italië gezeten. Ken je die voorbeelden ook van, van uh, mensen uit de kerk die zich verzetten tegen de maffia? Uh, nou, Uit de kerk niet zozeer, maar ik heb wel ooit een man ontmoet, uh, een bokstrainer uit een uh... Even daarna van vergeten, maar in ieder geval onder de rook van Napels. En uh, daar uh, grijpt de Camorra natuurlijk ook om zich heen. En um, die man die, heeft, uh, die gebruikt het boksen... Om, om jongens die anders gerecruiteerd kunnen worden voor de Camorra. Uh, die haalt hij zijn bokschool binnen. Uh, die, die, uh, die brengt de discipline bij. Uh, dat, daar maakt hij ontzettend goede boksers van. En, uh, en dat is in heel veel gevallen al gelukt. Er zijn uh, boksers van hem, hebben de Olympische Spelen gehaald. Dus het, het zijn een beetje eenlingen. Maar je hebt wel mensen die... op een goed op een goede manier uh, ja, uh, met het hoofd tegen de maffia willen gaan staan. En die man leeft nog. En die man die leeft nog, ja. ja, ja. ja. Um, uh, Stijn Fens, uh, het was niet alleen um, een anti-maffia strijder... He, die, die vandaag zalig is verklaard. Er waren meer mensen die uh, tot martelaar voor het geloof zijn erkend. Wie stonden er in het kort nog meer op die lijst? Ja, dat was een hele lange lijst. Er stond bijvoorbeeld ook een, uh, een Nederlander op, Louis Tijven. Die was wel zwaar geen martelaar, maar... Die is wel hard of weg om, uh, om zalig te worden. Kijk, in de kerk heb je eigenlijk... Um, je kunt zalig worden. Dan speel je om maar even een voetbalterm aan te houden in de eerste divisie. En heilige, dat is het allerhoogste, dat is de eredivisie. Nou, martelaren sterven eigenlijk voor het geloof. Hè? Die sterven ter verdediging van de kerk. Dus die hebben uh, het van makkelijker om zalig te worden. Om zalig te worden en ook maar heidigen, heb je een wonder nodig. Een medisch onverklaarbare gebeurtenis. Dus martelaren, hoeveel, die hebben geen wonder nodig. Hè? Die zijn eigenlijk al... Uh, al heel snel uh, zalig. En uh, zo stonden er ook een heleboel priesters uh, op. die in de Spaanse burgeroorlog. Uh, uh, door de kogels van de republikeinen uh, zijn vermoord. Mm. Nou ja, dat is om het maar zo te zeggen. een hele rijke bron van martelaren. want in ja. de Spaanse burgeroorlog zijn al. alleen al 7000 priesters om het leven gekomen. Ja. En van hen stonden er vandaag ook een hoop op de lijst. Ze kunnen nog wel even uh, vooruit in Rome. Uh, in Rome kunnen ze altijd vooruit. Vaticaan kennis Dank je Dankjewel. Goed, ja. Dan de halve finale waar het vanavond om draait. Duitsland tegen Italië. Een interessante strijd natuurlijk ook tussen de doelmannen, de twee keepers van wereldklasse. De oude vorst Gianluigi uh, Buffon en de jonge hond Manuel Neuer. Maar wie is er eigenlijk beter? Wat vinden de Italianen? De Buffon of Neuer? Buffon. Buffon. Buffon, yes. This is number one. Buffon in the world. En de Duitsers? Neuer dan? Neuer, uh... Ist cooler, ist einfach cooler und ich denke, hat auch die Ausstrahlung, um das heute sicher backen äh, zu können. Ah, das ist cooler. <lacht> I don't know if I tell you in the right way. Some sometimes Buffon is the in the back the, the right uh, fortune of of fortune of lucky We need lucky. Oh, Buffon heeft het geluk vaker aan zijn zijde. Van Neuer. Ja, Neuer is moderner modernere toverd. Der openet dat spiel sneller. En ik uh, denk dat Noia het beslanken zeer soveren gehaalden, dat een zeer soveren aftrekten. Aha, dan is Neuer weer moderner. It's experience voor Buffon. Yeah. Eh, Neuer is jonger, is heel but very strong. Maar Buffon heeft de ervaring. En dan heb je er ook nog bij die vinden. Ik geloof niet dat het besser beter is. Ik niet, Nein, Die zijn beide goed. Maar ik geloof dat het spielerische material de deutsche Mannschaft beter is. En? Die Torhüter werden gar geen grote Rolle spelen. Nou, laten we dan de experten maar eens bijhalen. Joachim Löw, de bondscoach van Duitsland. Wie is de beter? Buffon spielt seit, ik weet niet, seit ik überhaupt jetzt so irgendwie, äh, mich met de nationalmannschaften beschäftige, immer op een wahnsinnig goed niveau, ook in de liga, bij zijn vereinen. 2006 was hij er de erkenndere toerhuter, geloof ik, ja, met Jens Lehmann. Ja, Buffon staat natuurlijk al jaren op een hoog niveau, heeft de ervaring, is altijd rustig. Also, deze toerhuter heeft waanzinnig veel ervaring en straalt de irgendwie die Ruhe selbst. De Manuel Neuer heeft vielleicht een bisschen een offensivere spel, uh, gaat meer in die Strafraumbeherrschung, speelt met bij langen bellen, voetballerisch, zeker. Glaube ik, besser als Buffon. Neuer daarentegen is aanvallender, kan beter meevoetballen. Dus? Von daher denke ik, beide Beide zijn Weltklasse-Torhüter, die zählen zu den besten. Cassias würde ik vielleicht auch noch in deze categorie mit einordnen. Samen met Cassias behoren ze tot de Top 3 van de wereld. En dat is schon auch, diese drei Torhüter hebben schon auch eine absolute Extraklasse und vielleicht auch een Ausnahme. Een, een, een ganz andere standing als verleid uit die andere toren. Dan toch nog maar eventjes terug naar uh, die factor geluk. Moeten die Italianen toch nog even uitleggen? Hoe zit dat nou? Yes. Uh, do you know who is, uh, his wife is? Huh? Uh, Explain. Explain, explain. He is married with a very nice girl. Oké, okay. is very lucky. Dus Duitsland. Die hebben een voordezinnige vrouw. Dat is gewoon voorstelbaar. Oh, die vrouw van moet van me zo'n van put is, hoor. Ja, er mag gelachen worden in de bijdrage van Edwin Cornelis. Goed, we gaan naar Ronald van der Geer. Die uh, in dat prachtige stadion in, uh, in Warschau gaat kijken naar uh, die wedstrijd tussen Duitsland en Italië. Volksliederen geweest. De Italianen hebben nu al gewonnen denk ik. Ja, vol passie, vol vuur werd het volkslied door de Italianen gezongen. Ook de Duitsers proberen dat, maar dat ziet er dan toch net even iets anders uit. Dus inderdaad, Italië begint gevoelsmatig aan een 1-0 voorsprong na het horen van de volksliederen. Overigens net bij de aanvoerders, Lame en Buffon, hebben een woordje gesproken. Het respect uitgesproken en zich uh, verteld dat men natuurlijk tegen elke vorm van discriminatie is. Het is gisteren ook gebeurd bij de wedstrijd tussen Spanje en Portugal. Het is nu ook gebeurd voor bijna 58.000 mensen in een stadion. Dat binnenkort een andere naam krijgt. Het is nu nog het Nationaal Stadion van Warschau. Maar het gaat heten het Kazimierz-Gorski Stadion. Dat is de oude bondscoach van Polen die in 1974 derde werd op het WK. En ook nog eens met een jongere editie in 1972 goud haalde tijdens de Spelen van München in 1972. En deze man verdient het om een stadion naar zich genoemd te krijgen. En dat gaat dus gebeuren na dit Europees kampioenschap. Dat heeft het Poolse parlement vandaag besloten. Dan naar de elftallen. Duitsland en Italië. Het is een replay van de halve finale van het WK 2006. Toen Duitsland door de Italianen in extra tijd werd uitgeschakeld. Tijdens het WK dus in eigen land. Je zou kunnen zeggen, daar kan dan nu revanche voor genomen worden. Toen waren het de Grosso en Del Piero die het deden. Vandaag kijken we wat betreft van de Italianen natuurlijk. Natuurlijk naar Balotelli, naar uh, Cassano en naar uh, Pirlo. Italië dus uh, met uh, weinig verrassingen of het moet de terugkeren van Chiellini zijn. Die als uh, linksachter speelt in het helftal van uh, Prandelli en de twee uh, genoemde spitsen dus voorop. Marquisio Montelivo en De Rossi. De Rossi was overigens ook nog een twijfelgeval. Had ook een uh, lichte blessure. De Rossi speelt straks aan de linkerkant in naam van het lijntje van uh, drie en bij Duitsland de meest verrassende naam die van uh, Tony Kroos spelen van de uh, Bayern München straks aan de rechterkant te zien. Gomez is weer de dieve spits en. Uh... Podolski uh, heeft zijn basisplaats terug. Maakt in zijn 100 Interland tegen Denemarken. Een doelpunt. Uh, viel vervolgens uh, buiten de basis tegen Griekenland. Maar is dus nu weer terug. Royce en Jurelen zitten op de bank. En dat geldt uh, ook voor Klozen. Zeven spelers van Bayern München tegen zes van Juventus. Het is een, uh, een topwedstrijd, ook op uh, clubniveau. En twee coaches die willen aanvallen. Die mooi voetbal willen zien. En Prandelli zei daar zelfs over. Ja, ik heb vaak aan deze wedstrijd al gedacht. Misschien wel een beetje gedroomd. En als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik hele mooie dingen. En wij gaan ons niet aanpassen. Wij hebben gekozen voor een aanvallende speelstijl. En die zullen we ook tegen de Duitsers laten zien. Eenvoudig omdat we niet meer terug kunnen. We zijn in een ontwikkeling. En die ontwikkeling gaan we doorzetten. Ook in deze halffinale tegen het misschien wel licht favoriete geachte Duitsland. Omdat Duitsland nou eenmaal 15 wedstrijden opruimt. Die wedstrijden die ertoe doen, die wedstrijden werden allemaal gewonnen. Dit is dus wel een vechtmachine die je om een boodschap kunt sturen... Maar de Italianen hebben laten zien dat ook zij wel iets te zoeken hebben op dit toernooi. Het enige probleem is dat er zo lastig gescoord wordt. Aftrap is uh, genomen. Een uh, fluitconcert. Er zitten veel Duitsers. Afstand is wat te kleiner van uh, Duitsland naar Warschau dan van Italië naar Warschau. En veel Duitsers op de tribune die nu uh, het Italiaanse balbezit begeleiden met een uh, streamend fluitconcert. Als de twee centrale verdedigers, Barzagli en Bonucci, elkaar de bal toespelen. Eerste bal nu richting Casano aan de linkerkant. Kan hem ook binnenhouden. De ter hoogte van het strafschopgebied. Was even een misrekenen van Boateng. Paasje binnendoor. Maar dan gaat de 1-2 uiteindelijk fout. Kedira en Schweinsteiger. De twee controleurs op het middenveld van de Duitsers. Direct met de Paas naar voren richting Klozen. Die kan overigens niet bezorgen aan de rechterkant. En het eerste balbezit voor de aanvoerder van de Italianen: Voor Buffon. Een van die spelers dus van Juventus. En net de strijd, ja, wie is beter, Neuer of Buffon? Twee zijn er zeer eerlijk in. Buffon is geslepen naar Buffon heeft Buffon uh, brengt meer rust in de goal. Maar Neuer is van absolute wereldklasse. Net als dus zijn Italiaanse opponent. Italië nu even vastgezet. Vlak bij de eigen achterlijn. Het levert de Duitsers een ingooi op. Omdat Klose doorstoort op Barzakli. En aan de linkerkant mag Duitsland nu gaan ingooien. Dat gaat men doen via Philip Laam. Die tegen Griekenland voor het eerst sinds jaren weer eens een doelpunt maakte. Bal zit voor de Duitsers. Met Euziel. Met aan de linkerkant nu Laam. Die een voorzet geeft. Straks op gebied in. Bal is te hard voor Gomez. Gaat ook over de achterlijn. Buffon gaat een doeltrap nemen. We zijn dus begonnen aan een wedstrijd. Ja, waar we heel veel van verwachten. Duitsland, Italië. Bijna twee minuten bezig. 0-0. Renato Verhofstadt. Hoe zit je hier nu? Zit je hier een beetje cool te wezen terwijl je van binnen... Nee, Nee, heel, bent, of? nee, nou ja, kijk, bloednerveus is iets anders. Maar ik voel wel echt spanning als Italië speelt. Het is heel erg raar. Uh, want het is natuurlijk mijn land niet. Ik ben gewoon in Nederland maar, geboren. Een beetje wel, maar hoor. als je daar acht jaar uh, woont... en uh, ik heb heel veel vrienden daar... en dat zijn ook allemaal hele gepassioneerde voetbalfans. Die hebben mij daar meegenomen naar wedstrijden van Fiorentina... van uh, het Italiaanse elftal. Ik heb uh, Toen Italië wereldkampioen werd... Uh, heb ik het gevierd alsof het mijn eigen kampioenschap was. Met vlaggen en toeters achter op de scooter. Dus... Uh, ik ben van Italië. Ja. Uh, uh, hoe is het nu in Italië? Is het nu gewoon, zijn de straten leeg, iedereen kijkt voetballen? Ja, in Italië wordt veel minder in de kroegen gekeken. Mensen kruipen bij elkaar uh, en kijken thuis. Uh, ik weet nog heel goed dat ik net in Italië woonde... Uh, of een jaartje of zo, en was het EK in Portugal in 2004... En dat was echt geweldig, want het was natuurlijk hartstikke warm. Dus alle ramen stonden open, ook het, ra de, uh, het raam van mijn appartement. En dan keek ik aan de achterkant, was een klein binnenplaatje. En daar kwamen weer heel veel andere raampjes van appartementjes... kwamen daarop uit en iedereen had zijn ramen openstaan. Ja. En overal hoorde je het geluid van het commentaar uit die raampjes komen. Ja. En uh, dat was prachtig. En uiteindelijk gaan ze... Um, wat wel een grappig verschil is, is dat in Nederland... op het moment dat een toernooi nog moet beginnen... Puilen de supermarkt en de blokkers en de Bart Smits... spuilen uit met Oranje Prularia. En uh, in Italië zie je dat helemaal niet. Ik weet nog van het WK van 2006... dat pas op het moment dat gewonnen werd van Duitsland... toen kwamen de eerste auto's en de Ferrari's en de Ducati's aan mijn ja. raam voorbij. En voor die tijd zag of hoorde je niets. Ja. Dus dat is een, uh, een soort nuchterheid... die je misschien niet zou verwachten van de Italianen, maar die is er wel. Ja, ik kan me voorstellen dat ze vanavond toch... Uh... Net iets drukker en uh, uh, aan het uh, gebaren en gesticuleren zijn bij het tv-toestel. Misschien ook wel in het stadion, uh, Ronald van der Geer? Ja, daar ook uh, wordt drukte gemaakt, logischerwijs. Dit is een belangrijke wedstrijd. De druk zit erop aan uh, beide kanten. Duitsers zijn wat in de overhand. Het is nog 0-0 na vier minuten. Maar duidelijk is wel dat als uh, Duitsland achterin de bal heeft... dat het uh, niet de tijd krijgt om uh, na te denken wat te gaan doen. Direct druk zetten van de twee uh, voorwaartsen van uh, Italië... van Balotelli en van uh, Cassano. Het levert net zwaar balbezit op voor Cassano. Wel iets buiten het strafstofgebied. Geen uitgespeelde kans levert het net verder op. Maar wel zorgelijke gezichten bij de Duitsers die dus weten waar ze nu aan toe zijn. Duitsland vangt dat later op. Achterste lijn van Italië mag uh, nou ja, op eigen helft rustig rondspelen. Gaat uh, de bal richting de Duitse verdediging. Daar kan Italië de bal niet houden. En nu de Duitsers met Podolski aan de linkerkant. Die moet dan ook nadenken. Goh, wat zal ik eens gaan doen? Hij krijgt uiteindelijk te maken met een overtreding van Balzardetti. Gezien door de scheidsrechter Lanois uit Frankrijk. Hij is uh, ja, pas voor de tweede keer actief in uh, dit toernooi. Opvallend toch, omdat de meesten al uh, twee wedstrijden in de groepsfase hebben gehad. Deze Fransman niet. En Howard Webb is uh, vandaag de vierde man. Man die nog steeds hoopt. Eigenlijk stiekem op een, uh, op een finale. Het is overigens een corner voor de Duitsers. Die ja, gevaarlijk wordt, omdat... Hummels mee uh, voorin is en er uh, afdoende wordt gereageerd door uh, de Italianen. Ik dacht even dat er een vrije trap werd gegeven voor een overtreding op Podolski, maar de bal werd uh, door uh, Balzaretti over de achterlijn geschoten. Corner werd dus toegekend en de Italianen stonden niet goed en bijna was Hummels erbij. Buffon was al, al gepasseerd, maar de bal werd wel van uh, de lijn gehaald. Laten we zeggen, het eerste momentje van dreiging van uh, de Duitsers is er na vijf minuten bij 0-0 stand in Wascha? Hoe zou het toch zijn met Rafael Nadal op Wimbledon? Had nou, het zwaar in de tweede set, Mark Bassen? Ja, en die tweede set uh, heeft hij verloren. Die, die breek aan het begin van die set uh, op Love, die, die kost hem de kop. Uh, derde set zitten we inmiddels in. 1-1 uh, was het. Nadal veerde kwam weer 40-0 achter op eigen service. Nou, hij haalde nog twee punten terug, maar toen weer ja, een, ja, een ongeschijnlijk makkelijke misser. Gewoon een, een voorrent die, die hij uh, erin moet slaan, uh, legt hij nou uh, niet onder in het net. Maar het scheelde niet veel. En dus is Nadal ook aan het begin van de derde set. Vroeg in de derde set is hij uh, gebroken. Hij is uh, verre van goed. Hij heeft uh, moeite met zijn spel, moeite met zijn die uh, tegenstander van op die, uh, die Rosol die speelt uh, lekker vrij uit. Die, die staat af en toe uh, vreselijk goed te retourneren. Nadal dus in de problemen. 1-1 in sets en een achter in de derde. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sports Show. Heb was? This time around. Voor negenen natuurlijk nog even naar Duitsland-Italië, Ronald van der Geer. Iets meer dan 9 minuten gespeeld, stand is 0-0. Het meest gevaarlijke moment uit de eerste corner van de Duitsers vanaf de linkerkant. Bal die zomaar op de voeten van de Hummels uh, belandde. En Buffon dan nog met een handje tegen en, of, en uiteindelijk Pirlo die de bal dus van de lijn haalt. En daar hing ook een handje bij. Maar goed, het heeft verder geen gevolgen gehad voor de Italianen. Buffon nu misschien in de problemen gebracht als hij de bal aan de voet heeft. In de wetenschap dat Gomez dichtbij is, neemt de Italiaanse doelman geen enkel risico. En trapt de bal over de zijlijn. Ook de Italianen net even in offensief opzicht met Pirlo. Goed paasje op Balotelli. Maar toch iets te ver naar de rechterkant van het strafschopgebied. En ook verder weinig fantasie in de actie, zodat hij goed verdedigd kon worden. Door Hummels en geen gevaar voor de Duitsers. De Duitsers nu met het balbezit met Kedira in de middencirkel in de as van het veld. De Rossi raakt geblesseerd. Gaat zitten op de knieën. Het spel gaat verder met Podolski vanaf de linkerkant. Balletje gaat wat naar achteren. Dan Kedira. Halverwege de helft van de Italianen wil hij de bal straks op het gebied insteken. Doet dat te hoog, te hard. En uiteindelijk heet het eindstation Buffon. Elfde minuut loopt inmiddels van deze wedstrijd. De Rossi staat weer. Het zijn dus gewoon weer elf Italianen tegen elf Duitsers. In deze halve finale van het EK 0-0. En het gevoel hier aan tafel is bij velen dat het geen 0-0 blijft vanavond, maar dat het wellicht toch verlenging wordt. Dus zonder dat het een lange avond voor Renate Verhoofdstad, voor Mark van Hintem en voor ons en voor iedereen die luistert natuurlijk. Graag tot zo na het internationaal van 9 uur.